En het weer, vanavond nog wat buien, vannacht op de meeste plaatsen droog in een graad of 7. Morgen begint vrij zonnig, later vooral in de westelijke helft van het land buien. En verder veel wind en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Oh <laughs> Hay una een relatie die tiene y mantiene, aunque por mi het niet in mijn Mijn pannen zeggen niet werkt. Ik weet dat je hetzelfde bent als ik. Als we we praten, praten, praten. Je noemt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 We'll <laughs> Let show him dear yeah. Come back you fucking piss and mess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 Let's <laughs>